De top van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs krijgt zijn bonussen niet meer contant uitbetaald. In plaats daarvan krijgen ze de nog steeds hoge beloning in de vorm van aandelen. De 30 bestuurders kunnen die pas na vijf jaar verzilveren. Volgens Goldman Sachs wordt de leiding door de nieuwe bonusregeling gedwongen om geen buitensporige risico's te nemen. De Amerikaanse banken stonden vorig jaar aan de wieg van een financiële crisis door risicovolle beleggingen. Goldman Sachs maakt sinds een half jaar weer winst. Staatssecretaris Dijksma heeft aangifte gedaan tegen de oud-directeur en oud-bestuursleden van een school in Arnhem. Volgens haar zijn bij de buitenschool vermoedelijk voor drie, is bij de Arnhemse buitenschool vermoedelijk voor zo'n 350.000 euro gefraudeerd. De staatssecretaris werd vorig jaar door het huidige bestuur van de onregelmatigheden op de hoogte gebracht. Die had na een fusie ontdekt dat er iets mis was. Zo zou er gesjoemeld zijn met dienstverbanden en zouden er onterechte salarisbetalingen zijn gedaan. Het bestuur heeft zelf eerder ook aangifte gedaan en op verzoek van Dijksma heeft de inspectie van het onderwijs een onderzoek ingesteld. De staatssecretaris wil het geld terug, maar houdt rekening met de draagkracht van de school. Dan het weer, bewolkt en af en toe regen, minimaal van 80 graad of 6. Ook morgen en in het weekend is het bewolkt met soms een spatje regen. De temperatuur daalt tot tussen de 2 en 5 graden op zondag.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 an alternative.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 Jouw donderdagavond weer met zware alternatieve muziek. Welkom bij Alternative FM op ZFM Zandvoort met vandaag Jaap. Ja. Oh jee. Yeah. we zijn er weer. <laughs> we zijn met z'n tweeën dit keer. Goed, jij hebt er ook zin in. Ik ook. Het, het, is, het is dit keer zonder, zonder Marcus, want die heeft een bedrijfsboer. Een bedrijfsboer. dat moet kunnen. Uh, ik ben alleen wel uh, mijn belofte van vorige week vergeten. Ik zou uh, iets van Ed Kowalczyk en Tricky meenemen... Dat heb ik niet gedaan. Dus uh, voor die mensen die mij nu te plekken standrechtelijk willen executeren, helaas. Jullie zullen toch allemaal een week geduld moeten hebben, denk ik. Dat, <laughs> Want, ah ja, nou ja, ik zou meenemen. Dus, uh, ze spelen toch niet meer live, toch? Nee, live niet. Maar live is uitgelived en. Uh, <laughs> dus, uh, Inderdaad. Ze zijn helemaal klaar mee. Ik, ik vond trouwens wel een, een verhaal wat jij vorige week vertelde over het... Uh, over het verscheiden ineens van, uh, van deze band. Van live. En dat Elt Kowalski, gewoon de boel een beetje blazen heb. Zou zo uh, maar de hoofdgast uh, kunnen zijn. in het programma opgelicht bij de Tros. Daar zou hij zo in thuis kunnen horen. Denk ik, hè, met zo'n zwart balkje ervoor. Maar het is, Moet toch, kunnen. Het is toch bizar dat hij 100.000 euro extra vroeg. Voor een optreden ja, op goh, Het is toch eigenlijk gewoon schandalig. Pinkpop. Ik, ik, ja, nou, ik denk dat het ook gewoon heel verstandig is uh, wat ze gedaan hebben. Heb je dat gehoord trouwens, over Pinkpop gesproken? De uitsmijter bij Pinkpop wordt Ramstein. Ja, dat wordt heel erg leuk en vrolijk. Inderdaad, dat wordt echt <laughs> heel gaaf. Maar de andere naam die uh, zijn gevallen: John Mayer, Pink. Zijn ja. ook niet mis. Tenminste nee. voor een Lowlands of een festival als, oh, als Pinkpot. Ja. John May Major heb je het over. John Mayer. Major. Oh, dat is weer Mayer. Weer ja, maar dat is weer een andere. Nee, dat, uh, die komen dat in ieder ik... geval maar later nog in dit programma. Veel meer festival opnieuw. Uiteraard. Want er is nog een paar nieuwtjes over Drive Like Maria. Drive Like Maria, de zanger. Dat is het eerste nummer wat je vandaag hoorde. Mm -hmm. Die heeft zijn ribben gebroken terwijl hij een ja, incident had met het oude bassist. Oh. Marco Simoni heeft... Uh, uh, naar verhalen een, ruzie, een beetje ruzie gehad met de, met de, met de zanger. En die heeft ja. dus zijn ribben gebroken. Nou staan ze morgen in de melkweg met Triggerfinger uh, uh, samen met Triggerfinger staan ze in de melkweg. Ja. Ik hoop dat ze nog kunnen spelen. Ze dus we zijn wel van plan om alles af te maken. Echte, echte diehard hard artiesten, hè. die maken gewoon alles af. De show must go on. Inderdaad. Dat, dat, dat zijn gewoon de betere onder ons. Over de Melkweg nog een keer gesproken. Want dan haken we weer even in op wat we zaterdag gaan doen. De grote prijs van Nederland speelt zich daar af. Dus later daar meer over in onze uitzending. Want ja, daar hebben we nog wel het een en ander over te melden. Inderdaad, want uh, niet alleen... Ja, morgen staat Triggerfinger en niet alleen... Uh, Even uh, overnieuw. Hè. Het tweede nummer wat je hoorde was Rage Against Machine met Bulls on Parade. Ja. Daar zijn ook nieuwtjes over. Want oh, zij ja. gaan waarschijnlijk in 2010 weer een paar festivals in Europa aantreden. Ja. Dus ze kunnen daaraan gaan knallen. Want nou, het, het is een beetje stil geweest rondom Rage Against the Machine. En dat had met name te maken met Zack De La Rocha, denk ik. Want die was toch degene die zijn maatjes in de steek heeft gelaten. Nou, dat niet alleen. Um, nou, niet alleen. Dat is niet zo. Ze zijn bezig met een. Ze zijn gewoon bezig met Raids Rage Against the Machine, zijn ja. ze zijn bezig met allemaal zijprojecten. Bijvoorbeeld, Tom Morello is bezig met de Night Watchman. Hmm. En nu gaan ze, zijn de geruchten weer dat ze komen spelen. Komen ze misschien volgend jaar naar het Belgische werchter, want ja. die heeft een paar ja. namen. Ja, ja, maar na Triggerfinger hoor je dat. Ja. Triggerfinger. Morgen in het, uh, in, samen met Drive Like Maria in, in, de, de, pad, melk. uh, in de melkweg. Nee, nee de melkweg. Dit <laughs> is uh, First Taste. Ja. Drive Like Maria, of okay. uh, Triggerfinger. Sorry, no. Triggerfinger. Was Triggerfinger met First Taste van het eerste album. En ze gaan een <coughs> nieuwe album maken in 2010. Hopen maar dat het ja, even gaat knallen als nu. De band die uh, volgens mij hier uit dit land komt. Belgische, De Belgische, Belgische rockers. rockers. Ik zie het. En ze raken een snaar volgens... Uh, dus de huissite. Ik zal gelijk meteen even kijken of ik vrienden met die jongens kan worden. Meteen even vrienden worden. Ze gaan in ieder geval in 2010 gaan ze een nieuw album opnemen. Mm -hmm. met, erin, uh, uh, met erin de nieuwste shit wat ze gaan maken. In 2010 ga je ook niets meer van ze horen. Ze geven ze, ze zelf aan in hun interview. Heb, hebben ze dus even besloten om gewoon te zeggen: van nou, we gaan uh, eventjes een sabbatical nemen? Dat hoor je tegenwoordig heel veel popmuzikanten uh, zeggen. Nou, het is uh, geen sabbatical. Ze gaan een album maken. Vandaar hmm. dat je in de aankomende tijd niks van ze gaat horen. Ah, wat jammer nou. Ja, nou jammer. Ze komen een nieuwe album uit. En dan staan ze weer in de volle podia. Dit hmm. half jaar gaat ze nog rocken. Dus dan bijvoorbeeld hebben ze uh, laatst bij de De Wereld draait door gespeeld. Ja. Dan speelden ze dit nummer. Matthijs van Nieuwkerker zei het op zijn typische toon. Dit is het hardste wat we ooit in deze studio hebben gehad. Nou, ik lees trouwens iets anders. Dat is bij de, bij de platenmaatschappij waar ze schijnbaar zitten. Dat is Excelsior. Daar hebben ze dus het contract getekend. Maar volgens een uh, presentator bij de VPRO, Ja Boots. Die was na afloop van een Triggerfinger-show toch wel heel erg duidelijk. In de club 3 voor 12 zei hij gewoon: hier zou een speelverbod opgelegd moeten worden. Zo uh, schetste hij dat. Ja, dat is wel heel erg uh, bijzonder. Maar ik denk dat je het uh, anders moet uitleggen. Ik denk dat je dat anders uit moet leggen. Zo van, ze spelen zo fucking loud. Dat je dan op een gegeven moment uh, het dak uh, eraf uh, haalt. In de positieve zin van het woord. Ik denk dat dat uh, in de overdrachtelijke zin van het woord uh, betekent. Hè? Wat deze meneer Boots zegt. Ja, inderdaad. Speelverbod. Uh, dan ben je gewoon heel erg goed. En het is niet, zal het niet de eerste band zijn die er ooit is uitgedonderd. In een, een of andere club. Het overkwam U2. ...jaren geleden. Die speelden gewoon te hard. En toen werden ze uh, Paradiso uitgesodemieterd... ...omdat uh, het uh, te, te hard was. Maar ja, niemand kon uh, vermoeden dat uh, een jaar of twintig later... ...ze gewoon helemaal erg tof zouden zijn. En of dat voor Triggerfinger ook opgaat... ...ja, daar is het nog allemaal een beetje te vroeg uh, voor. Uh, wie ook bijvoorbeeld onder deze, uh, bij deze Excelsior onder contract staat... ...is de band die we vorige week hebben gedraaid... ...De Staat ja. uit Nijmegen. In het tweede uh, uur gaan we dat weer draaien. Wat? Niet uh, The Devil of... dat uh, een, uh, een ander nummer. Ik ga nummer. je, je verrassen. Oh, uh, oh. nou, eh, trouwens, over De Wereld, uh, wereld Draait doorgesproken... ...en De Staat... De liedzanger was van de week uh, samen met Roos Weberg uh, daar uh, te horen. En dat klonk uh, en dat loog er niet om, moet ik je erbij zeggen. Dat was inderdaad in het kader van de speeldoos. En de, de speeldoos, speeldoos ja. is een, een toren, project. Ja, toren Florim. Klopt, is uh, een project. Dan uh, hebben Roos van oh, Roosbeef mm -hmm. en Toren van de Staat hebben een, ja, verschillende teksten genomen om, ja. van verstandig gehandicapte kinderen. Ja. Deze ja. hebben ze vervormd in uh, verschillende nummers. En ik kan je zeggen, het rokt als de staat. Ja, het is echt uh, gewoon geweldig. En uh, Nederlandstalig geloof ik zelfs ook nog. Absoluut. Allemaal uh, Nederlandstalig en dat, uh, dat, dat zie je uh, ze zeker, denk ik. Maar het is... Uh, en wa waarom komen we bij, uh, bij de staat? Dat had te maken dus met Triggerfinger, omdat ze dus bij Excelsior uh, zitten. En hetzelfde geldt ook voor de staat. Dus dat bruggetje moet ik wel even uitleggen, want anders ben je de luisteraars. Want waar heeft die koper en die hoekstraat nou weer over? Nou, daarover dus. Dan gaan we een heel ander nummer draaien. Lijkt mij een goed plan. Dit is Dorkick Murphy's met The State of Massachusetts. Dropkick Murphys hier bij Alternative FM ZFM Zandvoort. Jouw vaste prik voor alternatieve herrie hier ja. in het plaatje Zandvoort. Zo kun je het ook wel uh, noemen, ja. En over de Dropkick Murphys gesproken. 31 januari staan ze in Heineken Music Hall... In Amsterdam. Dus uh, mocht je nog uh, toe willen, volgens mij gaat dat wel uh, lukken. Ga jij er naartoe, uh, Menno? Ja, dat, het zal niet waar wezen. Het is heel aparte muziek. Als je er goed naar luistert, uh, wat ik altijd heel sympathiek vind, een viool in de popmuziek. Dat doet het hem helemaal. En zeker bij de Dropkick Murphys, mistaat hij zeker niet. Dus, uh, dan dan <coughs> ja. moet jij serieus eventjes jouw uh, gehoor uh, lichten. Ik vind uh, dat het op een, uh, op een viool lijkt. Maar dat is het, uh, volgens mij dat is het niet, als ik jou zo hoor. Nee, het is geen viol. Wat is het dan wel? Ik heb trouwens jouw opname als jij uh, muziek zit te luisteren, heb ik hierbij, me. Nou. Dit is, ben jij trouwens als jij muziek zit te luisteren. Hè? Huh? Ja, daar geloof ik helemaal niks van. Ik vind uh, alles leuk en aardig, maar uh, daar, nee. <laughs> daar geloof ik helemaal niks van. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is nee, een. Uh, gaat, uh, gaat het is, niet lukken, vriend. Het is geen viol. Ja. Het is een accordeon. Oh. Het oh. lijkt er niet uh, op. Lijkt er niet op. In ieder geval, 31 januari staat Dropkick Murphys hier in, uh, in de uh, Bijlmer uh, Bierhal. Zo, dat komt hier moeilijk je worden. Ja, hè? Dat, dat komt heel erg uh, slecht, uh, slecht uit wat, wat dat er gaat. Maar dat maakt ook niet uit, een uh, kniezoor die daarop let. He. In het voorprogramma staat bijvoorbeeld deze band, Sick of It All. Een van de legendarische hardcore gasten. Hmm. Die, je maar kan, die kan je maar vinden. Je hoort hier een This stukje. Dit White Sandal Weisberger bringing you a chilling expose on a violent new art form threatening the very fiber of our nation's youth. Oftewel sick of it all. Punk. Join me as my investigation brings us to this dilapidated rehearsal room of sick of it all. In ieder geval, dat staat dus in het voorprogramma van de Dropkick Murphy... 31 januari in de Haal Heineken Musical. Er zijn nog kaarten, je kan ze nog bestellen. Ja. Ga dat snel doen, want het is natuurlijk ontzettend snel uitverkocht. Wat ook in de voorverkoop is gegaan de afgelopen twee weken... is de volgende band, Muse. Ze hebben een nieuw album uitgebracht en het schopt als een kont, kan ik u zeggen. Het mooiste is aan het nieuwe album, is dat het een hele sferische popplaat is. Ja. Maar ze met, hebben de we nieuws uh, wel gewend, hè? denk ik toch wel. Ja, maar het is nog sfeerlijker dan je gaat denken. Het, is, uh, het heeft met science fiction te maken. Het heeft met. Uh, invloed me ach, weet je, ik kan erover praten. Je kan ook zelf luisteren. Dit is. Undeclosed Desires. Ja, geweldig nummer. Undisclosed Desire. Ze staan deze zomer in het Goffertpark. En ik heb een nieuwtje te vertellen. Ze mm -hmm. staan ook op rokwerter. Ja, dat is helemaal mooi. En ze komen, weet je waar ze, waar ze vandaan komen? Ze komen volgens mij uit Engeland. Ja, dat heb je heel goed. Maar weet je ook uit welke plaats? Dat denk ik dat jij me dat nu gaat vertellen. Ja, dat ga ik je nu vertellen. Dat is een <coughs> heel klein plaatsje. Het is uh, zeg maar uh, uh, onderdeel van de agglomeratie Newcastle. En dat plaatsje dat heet Tynemouth. Daar komen ze uh, oorspronkelijk vandaan. En uh, Tynemouth, dat ligt, uh, dat, dat, dat, ja, dat ligt bij de monding van, uh, van de Tyn, zeg maar. En daar uh, komen ze vandaan. Tenminste, uh, hier wordt het fout gespeld. In mijn optiek. Maar uh, ze komen volgens mij in de buurt van Newcastle. Volgens mij? Nee, ik heb het gewoon helemaal vet mis. Tynemouth uh, is Devon. Ik had het maar gedacht hebben dat het Tynemouth in Newcastle was, maar dat is het dus, dat is het dus niet. Je, het blijkt dus gewoon dat je nog een Tynemouth in, in Engeland hebt zitten en dat, dat ligt dus in het zuiden. Maar goed, het maakt niet uit. Ze, ze zijn aardig aan, het, aan de weg gaan het timmeren. En ja, ze hebben al heel wat, wat prestaties geleverd, dacht ik zo, in de voorbije jaren. En hier en daar worden de vergelijkingen onder andere gemaakt met Radiohead. Uh, een van de, de opvallende zaken die in de muziek ook een beetje terug te vinden is bij uh, de mensen van Muse. En Matthew Bellamy, dat is uh, zo'n beetje de belangrijkste spil van het hele verhaal. Hij uh, is uh, de leadzanger en gitarist van de Britse rockband uh, Muse. Uh, bovendien is uh, Bellamy uh, een beetje beïnvloed, zo zegt hij zelf dan, uh, door Jimi Hendrix en Tim, Tom Morello, de eerder genoemde man bij Rage Against the Machine, zoals uh, Menno dat al aan het begin van dit uh, programma deed. Trouwens uh, Bulls on Parade, uh, waar uh, Tom Morello ook een beetje de hand in uh, had gehad, en dat, wat we ook uh, gedraaid hebben. Is uh, een van de weinige hoogtepunten van het uh, tweede album. Voor de rest is dat album eigenlijk, nou, gooi maar uh, bij, uh, in de kliko. Want veel bijzonderheden vond ik nou dat weer niet. In vergelijking uh, van, uh, van het tweede album waar ik het neer moet zetten. Vind ik de eerste en de derde vind ik toch uh, beter. Maar goed, we gaan weer terug even naar News. Datgene wat we gedraaid hebben. Uh, de andere wat ik zei, Matthew Bellamy. Dat is uh, uh, Jimi Hendrix, uh, waardoor hij zich heeft laten beïnvloeden. En Bellamy is ook geen domme jongen. Uh, in navolging had je vroeger in de jaren 70 had je Queen. Die jongens hebben allemaal een graad. Nou, hij ook. Hij heeft een eerder doctoraat in de kunst aan de University of the University of Plymouth. En dat heeft hij gehaald vorig jaar in 2008. Dus uh, wat dat gaat is het uh, helemaal uh, oké okay met, uh, met deze Bellamy. Hij... Uh, heeft uh, zijn uh, zaken goed op orde, denk ik. Inderdaad, maar ook de hele band Muse is gewoon een goed geheel. Ze hebben een mm. optreden gedaan, laatst in Ahoy, in november. En wat ik heb gehoord daarin, is dat ze met flatgebouwen, uh, flatgebouwen helemaal in ledschermen hadden. Mm. En waar hun werden opgetild als een soort van wispertuurig iets tussen, die, tussen de flats. Heel vaag, we gaan het zien. Of dat, echt... <coughs> maar dat moet ook denk ik een beetje Muse zijn. Het moet, moet een beetje abstract blijven. En niet dat het zowat in een hokje te pers is. Wij Nederlanders willen dat altijd graag, maar eigenlijk moet je dat gewoon niet te veel willen doen. Toch? Inderdaad, het is een band die apart is tot in de heden. Andere bands die apart zijn, zijn bijvoorbeeld Placebo. Ja. Je ook niet plaatsen. Crooked Vultures met No one lost me. Uh, and neither, neither do I. Ja, je, je, je legt de nadruk ook binnenin die single, precies op de juiste plek. Vooral die riffs die je helemaal uh, he, met het opbouwen en opzwepen met die drums eronder. En dan in één keer ook gewoon die loop van die gitaar er even erbij halen. Geweldig. Het mooiste is aan dit dat ja. het in één keer baf gaat. Gewoon. Ja, en, en dat is, er zit ook gelijk een hele hoop dynamiek, ook meteen in dit, uh, dit hele verhaal. En daar gaat het toch een beetje ook, denk ik om. Inderdaad. Dit, de, deze, ja, deze band bestaat uit Josh Hom, Dave Grohl en John Paul, uh, John Paul Jones van ja. de Led Zeppelin En ze zijn bezig met een nieuwe tweede album. Ze hebben net een eerste album uit in november. Waar dit album van, of dit nummer vandaan komt. Mm -hmm. En nu meteen knallen. Voor Damn voor Crooked Vultures hoor je Placebo met Astray hart Van het nieuwste album Battle for the Sun. Verkoopt als een tierenlier dit jaar. Mm -hmm. Is, uh, uh, we staan op de grootste festivals. Maar helaas worden de, uh, wordt... Ja, de optreders worden niet goed ontvangen. Ze staan daar uh, een beetje te... een beetje te, te, te routineus. Ja, uh, uh, er zit geen bezieling in, wou je zeggen. Er zit geen bezieling uh, in, uh, nee, inderdaad. nee, nee. Uh, Muziek moet wel een beetje een ziel hebben, want anders dan kun je beter maar gelijk meteen die gitaar of wat dan ook uh, aan de willen hangen. En dat lijkt me niet uh, helemaal verstandig. Bezielingen is wel bij deze jongens te toren Ze hebben mm. laatst ook in de HMA gespeeld in november, toen hebben ze een paar boksen opgeblazen hebben we gehoord. Ja, inderdaad. O, Dit was dus de Prodigy. Met die hey. omen. Krijg hem een keer, ik hem een Zo. Zo. Inderdaad, oh. <laughs> Ja, maar uh, de, een van de mensen van de Prodigy... ...die heeft zich ooit, ooit eens een keer zo verschrikkelijk verbaasd... ...over de hoeveelheid mensen op het Bloemendaalse strand. Want ze hebben uh, hier uh, op het uh, Bloemendaalse strand hebben ze ooit eens uh, opgetreden. Ja, dat wist hij niet, hè. Maar de prodigy heeft toch echt een keer gestaan. Dat is uh, denk ik van een jaar of uh, zes, zeven terug, denk ik. Minstens. En die gozer die stond daar. Uch, uh, uh. En die gozer die stond daar te kijken. En die zegt, gaan die allemaal op het strand? Waarop een, uh, een van de mensen van de organisatie zei, jawel, die gaan allemaal op het strand. En dan hebben we het toch over een mannetje of vijfduizend uh, tot zesduizend wat daar uh, stond. En die stonden allemaal gewoon op de klanken van de Prodigy helemaal uit hun dak te gaan. En dat, uh, dan praat je toch over minstens 6, 7 jaar terug. Nou, de, de Prodigy is al oud gedienen natuurlijk. Want ja. ze zijn al, uh, nou, ja, ze zijn al 15 echter. of 19 jaar zijn ze actief. Ja. En langzamerhand staan er eindelijk eens goede uh, op. Ik was naar Ramstein afgelopen zondag. Een mm. verslag in de tweede uur. Mm. En wat hoor je daar? Comic Comicrise in, in het voorprogramma. En Comic Comicrise kan je een beetje vergelijken als de nieuwe Prodigy. Hier hoor je een klein stukje. Your Comic Christ. Je hebt nu een beetje een impressie gehoord hoe het uh, uh, hoe dit nummer uh, in elkaar zit. Het is eigenlijk dezelfde muziek als de Prodigy maakt. Alleen het is wat enthousiaster. Ze hebben drie twee drumstellen, één uh, toetsenpartij op het podium staan. Verschrikkelijke energieke, energieke show met verf bloed. Net ja, bloed. Over het podium. Wat anders. Wat, anders. wat had je dan nou verwacht? Potje verf bij de lip? in Zandvoort? Ah, dat zijn die jongens van... We hebben hier een verfwinkel. moet ik even uitleggen. Verfwinkel Verstegen. En die noemen we hier de lip. En die verkopen dus gewoon rode verf. En dat gebruiken die gasten gewoon op het podium. En dan lijkt het niet echt. Toch? Ik hoop dat ze het hier ah. vandaan hebben. We hebben eigenlijk eindelijk eens omzet. Nee ja. hoor, dat is een <laughs> grapje. Moeten we de plaatselijke middenstand wel steunen. Het gaat niet goed hier in Zandvoort. Maar uh, daar hebben we andere programma's voor... om dat aan de grote klok te hangen. Precies. We gaan het even over belangrijke zaken hebben. Lijkt en het dat is natuurlijk muziek. Aankomende maart staan ze weer... In de Melkweg Amsterdam, in de grote zaal van, het, van de Melkweg. Ja. We hebben het natuurlijk over het subgenre. En welke band hebben we dan over? Mastodon, Colony of the Bridgman. Oh, Hoor je oh, hier jay. op Alternative oh, FM, ZFM je Oh jee, oh Oh <laughs> jee. Je geval van... Metal! Als, als je te veel naar metal luistert... Dan krijg je een, een lichte vorm van... Ja, huh? uh, uh, zoiets uh, van... Uh, oh jee, wat is er toch met mijn gehoor aan de hand? Want nou. dit is wel heel brand. Dit uh. kwam van het album Blood Mountain uit 2006. Ze hebben een nieuw album uit. Dit uh, album ging over aarde. En het dit, de vorige album uh, van dit jaar is Crack the Sky. En je hoort het al in de naam. Het gaat over de lucht... En het is een goed bevangen album. Ze zijn ook weer uh, voor, uh, voor de Grammys genomineerd. Net als het laatste, uh, liedje wat ik, het laatste nummer wat we vandaag in de, uh, dit uur gaan draaien van Alternative FM. Mm -hmm. Wat kan je het andere uur verwachten? Nou, we gaan straks uh, uitgebreid nog even in op de tweede voorronde van de Rob Akda wordt. Aanvang morgenavond half acht in de kleine zaal. Beginnen dan uh, een aantal uh, optredens van ik denk wel wat hardere bands. En de grote prijs van Nederland. Dat gaan we dan allemaal straks in het tweede uur doen. In de tweede uur van Alternative M nog meer patronaatnieuws? Ja, juist, Die ja, want nog... Dit hebben we ook nog. zeker. Dus en... dat uh, gaat helemaal uh, om uh, bijvoorbeeld, ik lees hier ook, dat bijvoorbeeld de Sheer is uitgesteld. Dat uh, zou direct allemaal. Inderdaad, tot de tweede uur.